Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Haarlem wordt gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Zo'n duizend mensen hebben zich verzameld vlakbij het provinciehuis. Want wij zeggen ja tegen het recht op zelfbeschikking. Wij zeggen ja tegen leven in nabijheid en vrije ademhalen. Het protest is georganiseerd door Vrouwen voor Vrijheid... maar de organisatie riep ook mannen op om te komen. Volgens een verslaggever van NH News lijkt het erop dat mensen genoeg afstand van elkaar houden. Rond deze tijd is het protest officieel afgelopen. Bij een uitvaart in het noorden van India zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen... toen een dak instortte. Zo'n 40 mensen schelden bij een crematorium voor de regen toen ze werden bedolven onder het puin. Veel van de slachtoffers zijn familieleden van degene die ge gecremeerd zou worden. In Groningen rijden de komende week minder bussen. De vervoerder zegt tegen de regionale omroep dat er minder bussen nodig zijn... omdat de scholen voorlopig dichtblijven. Sommige lijnen zijn voorlopig helemaal geschrapt... zoals de studentenlijn richting de hogeschool en universiteit. In Rotterdam moeten buurtbewoners nog steeds bijkomen van een explosie vannacht... Iemand gooide een vuurwerkbom door de ruit van een pand van de gemeente. Door de explosie brak er brand uit en moesten mensen van de appartementen uit de buurt hun huis uit. Volgens de buurt is het vaker onrustig. In deze week is het heel erg onrustig en meestal is te veel explosies. Dus we hebben wat incidenten gebeurd uh, afgelopen tijd, de gisteravond, hebben ze dus de ruiten ingeslagen en vuurwerk naar binnen gegooid. We hebben ook wel wat schade, maar niet zoveel als, uh, als de buurtwinkel. Een paar uur na de vuurwerkbom werd ook een busje van de gemeente in brand gestoken. Voorbij de zaak is nog niemand opgepakt.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 zit weer in een file, wel zo'n duizend wielen, netjes op een rij, stilstaan, ja, en dan is het uh, even na drie Wacht, uur, Albert-Jan. Uh, en dan gaat er toch nog file naar Zandvoort toe. Uh. Ja, met dit weer, wat wil je? Wacht, ja, okay. dat is ook zo. Dat Begrijpt die mensen wel, maar aan de andere kant... Ja. Ja, het is een beetje, beetje gekke werk dat je met z'n allen in een rij gaat staan... om uh, nu nog even naar het uh, strand uh, toe te komen. Hou in ieder geval uh, rekening met de regels uh, die gelden. En uh, uiteraard uh, pas je aan, uh, aan de maatregelen die genomen zijn... ook hier in Zandvoort. Het uur Zandvoort op zondag. Goedemiddag allemaal. all about control Be. Uh, I did what my Een beetje apart hè? als we zo vanuit de studio door het ramen naar buiten kijken. En we kijken richting het zuiden, dan hebben we een zonnebril nodig, uh, Albert En kijken we naar het noorden, dan denken we van nou, pluutje erbij, <laughs> weet je wel. Want uh, daar zijn dan weer donkere wolken, in ieder geval uh, wisselvallig weer uh, op dit moment. Maar we zitten nog wel in de studio in de zon. En wil je dat uh, zien, dat wij in de zon zitten, <laughs> dan uh, kijk je op... Uh, www.zfm-live.nl Het is even na drie uur welkom terug. Zandvoort op zondag, op deze zondagmiddag. De eerste zondag in het nieuw jaar 2021. En Laten we inderdaad maar hopen dat het een beter jaar dan 2020 gaat worden. En CFM is er uiteraard weer het hele jaar bij. En uh, wij zijn er nog uh, twee uur bij dit, uh, deze dag. En wat gaan we in nu twee allemaal doen? Nou, allereerst uh, gaan we nog even terugkijken naar uh, de, de, de tussen aanhalingstekens... Uh, uh, uh, nieuwjaarsduiken uh, die er toch zijn geweest. Want ter uh, hoogte van Bloemendaal zijn toch een aantal mensen de zee ingegaan. Uh, met name om ook de uh, ok van Batenburg te herdenken... Uh, die onlangs is overleden en dat, dat toch de, de, de ontdekker is en de beginner is geweest van het hele nieuwjaarsduikgebeuren uh, hier in Zandvoort. En uh, onze collega's van uh, NHTV waren daarbij en uh, vroegen naar de beweegredenen om toch het water in te gaan. Uh, verder uh, dit tweede uur gaan we kijken uh, naar wat er in Noord-Holland in 2021 op de rol staat om het zo maar eens te zeggen. We gaan even... Uh, Samen met onze collega's van NH Nieuws uh, kijken wat uh, items zijn die in 2021 gaan spelen. Verder komen we nog even terug op uh, dat de spoedpost van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord uh, vanaf uh, maandag uh, tijdelijk dicht is. Waarom dat is, dat zult u waarschijnlijk wel begrijpen. En uh, wat dat allemaal nog meer behelst. Daarnaast een hele korte evenementenagenda rond de klok van half vier. Eén evenement gaat niet door en dat is... Uh... De kerstboomverbranding, maar een ander evenement gaat wel door... en dat is de Korendag, want die gaat wel door in 2021. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En via de CFM-app kan je zowel kijken als luisteren naar je eigen lokale radio. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu... in de Play Store, App Store en Windows Store. Overal is die downloadbaar en helemaal gratis. Hier is Billy Joel. You're having a heart. En dat was uh, Billy Joel en uh, You're Only Human. Zadelijk het uh, interview van uh, NA a Nieuws. Met de mensen die toch de nieuwjaarsduik hebben gedaan. Dat allemaal uh, uiteraard uh, ten baten van uh, op van Batenburg, De uitvinder van de nieuwjaarsduik hier in Southport, Die uh, is overleden. Lekker, hè, Albert, dan een beetje toegankelijke disco. Ja, ja. Dank, je, dank je. We deden even lekker mee in de studio hier aan de Tolweg. Tina met uh, deze TSOP. Blijft een uh, lekkere plaats. Ja, 1 januari uh, vond hij niets plaats. De nieuwjaarsduik. En dat uh, uiteraard vanwege uh, corona. Daar kon hij uh, geen uh, doorgang vinden. Wel hebben we de nieuwjaarsduik uh, uit blik gehad. Maar toch waren er nog wat mensen. Uh, toch het water ingegaan. Ja, geen massale nieuwjaarsduik, uh, luisteraars en kijkers langs de kust van Noord-Holland. Maar zeker de vrienden en kennissen van de pas uh, onlangs overleden 90-jarige Ok van Batenburg... konden het uh, niet laten om toch een duik te nemen. Ok was meer dan 60 jaar geleden de grondlegger van de eerste georganiseerde nieuwjaarsduik in Nederland... toen in Zandvoort. Uh, Jankees, de man van uh, Ok, staat er, stond er die nieuwjaarsdag dan ook een beetje onwennig op het strand. Omdat ik weet dat hij er zo graag bij was geweest... En juist dat idee doet hem besluiten wel zijn zwembroek aan te trekken... en in ieder geval één keer de golven in te duiken. De nieuwjaarsduik in Zandvoort, die hopelijk volgend jaar wel weer gehouden kan worden... is onlangs vernoemd naar de oprichter van het evenement. Een fijne gedachte, al dus Jan Kees... die hoopt dat velen op 1 januari 2022 aan Ok zullen denken. En dan met een glas, een glas met hem te heffen. Ja, limonade, want Ok dronk namelijk geen druppel. Onze collega's van NH Nieuws... ...waren op 1 januari ook over het strand ter hoogte van Bloemendaal... ...en uh, maakten de volgende reportage. Meer mensen, maar het is wat het is. Door corona geen massale nieuwjaarsduiken langs de Noord-Hollandse kust vandaag. Maar veel mensen namen toch met dit stralende weer een plons om 2021 goed te beginnen. En vooral deze kennen ze van de pas overleden 90-jarige Ok van Batenburg... ...de initiatiefnemer van de eerste nieuwjaarsduik meer dan 60 jaar geleden wilde per se de zee induiken. Alles voor Ook, ja zeker. Het is mooi, mooi mooi batoontje mooi monumentje. Ok die vond oud en nieuw nooit zoveel aan, want je zit oliebollen te vreten en heel veel mensen drinken. En, uh, dat, hij was sowieso tegen alcohol, dus hij dacht van dan gaan we op 1 januari iets gezonds doen. Jan Kees, de partner van Ook, ok, twijfelt nog even of hij zelf ook een duik zal nemen vanwege zijn eigen gezondheid. Want dinsdag is dus de begrafenis van Ook, ok, en daar wil ik eigenlijk kosten wat het kost bij zijn, als man zijnde van Ook. Ok. En uh, ik heb net corona gehad. Ook is overleden aan corona, dus ik weet wat de impact kan zijn. Dus ik twijfel nog, maar ik denk dat ik uiteindelijk wel erin ga. Is het nou raar om hier te staan, zo zonder ok? Het is een beetje onwennig, vooral omdat ik weet dat hij er zo graag bij geweest had. En met dat in zijn achterhoofd trekt Jan Kees toch de stoute schoenen aan. Oh. De nagedachtenis is aan de godvader van de nieuwjaarsduik, ook van Batenburg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 En één keer voor de fotografen die daar staan. Jan Kees hoopt dat velen aan OK zullen blijven denken als ze op nieuwjaarsdag in het koude zeewater duiken. Het zou fijn zijn als ze 1 januari heel even aan hem denken en het glas of op heffen, gewoon limonade, geen alcohol natuurlijk. Maar dat zou leuk zijn. En ik weet dat in Zandvoort de duik al hem genoemd is, dus dat is ook fijn. Dat was inderdaad de reportage van onze collega's van NH-nieuws. 7,3 graden was het water en toch doken ook nog een paar mensen het water in. Ondanks uiteraard dat door corona en de maatregelen die daaromtrend genomen zijn... het evenement afgelast was. Maar aan de ene kant wel weer begrijpelijk, ook omdat het helemaal ten nagedachtenis was... aan de oprichter van de nieuwjaarsduik, ook ok van Batenburg. Het blijft toch een van de mooiste nederpopplaten, hè? is van Cadans. En in het donker zien ze je niets. Daarvoor het uh, inderdaad de reportage van uh, NA nieuws over uh, de nieuwjaarsduik... die toch een klein beetje doorgang heeft gevonden... dat er nagedacht aan ook uh, ok van Batenburg. Zo dadelijk gaan we kerstbomen niet verbranden... ja, nee, niet verbranden, maar we gaan ze wel inzamelen... Maar we gaan wel uh, zingen ergens de uh, tweede helft van dit jaar. uit Amsterdam, ze noemde zichzelf uh, Mai Tai en scoorde diverse hits in de jaren 80, waaronder deze One Touch Too Much. Het is tijd voor uh, de evenementenagenda, jawel, ik sure, moet sure. we er weer even aan, uh, aan winnen. Sure. Maar je hebt één evenement, ja, dan gaat hij in de evenementenagenda zeggen wat niet doorgaat. En één evenement gaat gelukkig wel door. Nou, het één nou, evenement gaat half door. Ja, half dat, is door. dat is ook zo. De traditionele kerstbomenverbranding op het strand van Zandvoort... gaat deze januari 2021 niet door vanwege de regels van corona. Er is wel een inzameling voor kerstbomen op woensdag 6 en 13 januari... met, ondanks corona... Toch nog een leuke actie voor de kinderen tot 16 jaar. Ze ontvangen voor iedere ingeleverde kerstboom een loodje en maken kans op een cadeaubon. Kerstbomen kunnen op woensdag 6 en 13 januari van 10 tot 4 uur door kinderen, begeleid door één volwassene, worden ingeleverd op de volgende locaties: Remise de Kameling, Onderstraat 20 en Schuitergat achter Dirk van den Broek. Op deze locaties worden verschillende maatregelen genomen om de corona richtlijnen te waarborgen. Kerstbomen kunnen eventueel gebracht worden met een personenwagen zonder aanhanger... en andere voertuigen zijn niet welkom om de doorstroming op de locatie in goede banen te leiden. Per boom krijgen uh, kinderen tot 16 jaar een loodje. Per 20 ingeleverde bomen wordt er een VVV-cadeaubon van 5 euro verloot. De winnaars van de cadeaubonnen worden op 15 januari aanstaande op www.spaarnelanden.nl slash kerstbomenactie... Dat herhalen we even. www.spaarnelanden.nl slash kerstbomenactie bekendgemaakt. Bewaar je loodje dus goed en controleer zelf of je hebt gewonnen. Ja, wel mooi dat die actie voor het inzamelen voor de kinderen... wel gewoon doorgaat hier in Zandvoort. Want in Haarlem hebben ze daarvan afgezien. En in Zandvoort kan het gelukkig wel doorgaan. Oké, okay. waarvan acten? Wat wel doorgaat, is de Korendag in Zandvoort in 2021. De vrijwilligers van Korendag Zandvoort willen 2020, ondanks alle tegenslagen... graag met een leuk bericht afsluiten, CQ eh, 2021 beginnen. Het bestuur van de Korendag heeft namelijk besloten dat er in 2021... en wel op zaterdag 11 december 2021, zet u dat vast in uw agenda... 11 december 2021 een Korendag gaat komen. Uh, gaat komen. Het thema deze keer is winter aan zee. Nu denkt u misschien, de datum klopt niet. Deze datum klopt zeker. Het gaat ditmaal wel om een klein beetje anders. Nou ja, klein beetje. Er zijn grootste plannen en hoe... Ja, ja dat is nog een verrassing. Wilt u weten wat er gaat komen? Hou dan de website www.zingenaanzee.nl www.zingenaanzee.nl Goed in de gaten, want daar zal steeds wat meer verklapt gaan worden. En via dit bericht maken ook de Korendag Zandvoort... Uh, de volgende wens kenbaar in, in ieder geval een veilig, gezond en liefdevol 2021 te wensen. In ieder geval 11 december 2021 staat die gepland Korendag Zandvoort 2021. Dankjewel Albert-Jan. En daar hebben we de zomer alweer gehad. Dat was uh, uit de film uh, Grease, inderdaad, The Summer Nights. En hier is uh, Listen to the Music. In 2021 gooi je weer de beste hits bij CFM. Maar wat brengt 2021 nog meer, Albert-Jan? Nou, naast vaccinaties bedoel je? Ja, ja. Huis... En corona en dat soort dingen. Uh... Huizen bouwen en natuurlijk de Formule 1. Op 18 januari, of... Wacht even, het jaar 2020 gaan we, zelf niet, uh, dat gaan we natuurlijk niet snel vergeten. Maar dat ligt inmiddels achter ons. Wat gaat 2021 brengen voor Noord-Holland? Op 18 januari, of zoveel eerder, voeg ik er even aan toe... Gaan de GGD's in Noord-Holland beginnen met vaccineren? Op verschillende plekken in Noord-Holland zullen vaccinatielocaties worden ingericht. Onder andere op Schiphol zal een deel van de XL-teststraat gevaccineerd gaan worden. Hopelijk zal er in het loop van het komende jaar steeds meer feestelijk nieuws komen. In Amsterdam hopen een aantal Amsterdamse clubs in ieder geval al te kunnen openen... door te experimenteren met de zogenaamde sneltests... Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat ze nog niet weten wanneer dit gaat gebeuren. De woningnood in Noord-Holland nam de afgelopen jaar weer toe. In West-Friesland willen de provincie en de gemeente daarom komend jaar... en de jaren daarna 900 woningen bouwen in de regio. Ook is het plan om tientallen circulaire tiny houses te bouwen. In Amsterdam wil het nog niet echt vlotter met het bouwen van woningen. De gemeente wil jaarlijks zo'n 7500 woningen bijbouwen om het grote tekort aan betaalbare huizen op te vullen. Afgelopen jaar is het maar gelukt om 5.932 woningen te bouwen. Voor komend jaar zal de gemeente een inhaalsslag moeten maken... om het doel van 52.500 nieuwe woningen in het jaar 2025 te kunnen halen. Fans van de voetbalclub AZ Altmaar zullen dit jaar weer enigszins beschut... van het spel van hun club kunnen genieten als corona dit toelaat. Er wordt nog altijd hard gewerkt uh, om het dak te herstellen dat in augustus 2019 bij een storm deels instortte. Een grote witte stellage die ter plaatse gebouwd is zal binnenkort op het stadion worden gehesen. Dat belooft een heel spektakel te worden met enorme kranen waar natuurlijk uh, NH-nieuws verslag van zal gaan doen. In de Noordkop is er veel te doen geweest over de bouw van de datacenters in de gemeente Hollandse Kroon. Op 19 januari staat de eerstvolgende debat gepland met de gemeenteraad. Ook heeft gedeputeerde Edward Stifter onlangs aangekondigd met een datastrategie voor Noord-Holland te komen... die in het voorjaar van 2021 klaar moet zijn. In het Gooi zal het Beeld- en Geluidsmuseum nog het hele jaar dicht zijn voor de verbouwing... Het museum moet een stuk actueler worden... en bezoekers een beeld gaan geven van hoe media toen, nu en in de toekomst gaat werken. En tot slot, uh, nee, nog niet tot slot. In ieder geval in Zandvoort zal het komende jaar natuurlijk maar om één ding draaien. De Formule 1-races op zondag 5 september. Tijdens het driedaagse racefestival worden er per dag 100.000 bezoekers verwacht, die vooral met de trein, bus of op de fiets zullen komen. Hotels en campings zullen natuurlijk vol zitten... en ook de Airbnb's zijn veel geboekt... Niet alleen Zandvoort wordt overspoeld, de hele regio zal het merken. En tot slot, voor Tata Steel wordt 2021 een belangrijk jaar. De kritiek op het bedrijf was zelden zo fel als afgelopen jaar. Omwonenden pikten het niet langer dat de, pro de, dat de productie van staal in hun achtertuin... gepaard gaat met de uitstoot van ongezonde stoffen. Tata Steel zelfs steekt 300 miljoen euro in maatregelen om vervuiling tegen te gaan... En het Zweedse SSAB wil de fabriek overnemen. Dit bedrijf loopt voorop als het gaat om schoon staal te produceren. Nou, we zullen het allemaal op de voet gaan volgen. Ja, en uiteraard het verhaal over de Dutch GP. Ik hoop inderdaad dat het zo kan gaan. Maar het blijft allemaal natuurlijk onder voorbehoud, Albertjan. OVV. OVV, onder voorbehoud van. Oh, dat is nog een luxere versie. Ja, die kende ik nog niet. Zodra ik de Jumbo-reclame. Ja, daar moeten bepaalde mensen even hun oren dicht doen. Maar ik ga hem toch echt draaien, weet je wel. Die populaire plaat uit de jaren tachtig, waar hij zo lekker op kan dansen. Maar eerst uh, deze van uh, Chris Stapleton. Hier is Say Something. Come. On. Oh, een lekker deuntje. Justin Timberlake en uh, Chris Stapleton. En Say Something. De nieuwe Jumbo-reclame. Uh, ja, daar zie je uh, inderdaad uh, Frank Lammers uh, in een, uh, ja, een winkel in de jaren 80. Een uh, Jumbo. En dan doet hij dat uh, leuke dans uh, op, uh, op een plaat. Ja, en welke plaat is dat nou? Dat, dat is deze van Salt Peppa en Push It. Sexy people. people. Frank Lammers, oftewel Bas, hè? want hij is tegenwoordig vader Bas. In de, in de commercials. En uh, lekker meedansen op deze van uh, salte en Peppa en Push It. En dan blij dat hij is met zijn kou voor 25 cent, uh, Albert-Jan. Hij kast de lol niet meer op gewoon. <laughs> ja, nou, dat was, was even leuk. We gaan het over wat minder leuke dingen hebben. Ja, we zitten natuurlijk nog steeds in de coronapandemie... en uh, alle maatregelen die uh, daaromheen gelden. Zo ook uh, de lockdown, maar ook de overbelasting van de ziekenhuizen. De afdeling Spoedeisende Hulp van het Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Noord... ...gaat vanaf aanstaande maandag tijdelijk dicht. Daarmee maakt het ziekenhuis personeel vrij voor de zorg voor coronapatiënten. Voor zover bekend is het Spaarne Gasthuis het eerste ziekenhuis in Noord-Holland dat die, die dat besluit neemt. Het aantal coronapatiënten dat in de Haarlemse ziekenhuis wordt opgenomen stijgt de laatste tijd zo snel... ...dat het ziekenhuis op de coronaafdeling komt. Met de sluiting van de spoedpost kan het personeel dat daar normaal gesproken werkt... ...worden ingezet op de corona-IC en op de corona-unit. De afgelopen weken bleek al vaker dat het ziekenhuis de zorg van coronapatiënten niet op eigen kracht kon bolwerken. Enkele patiënten werden daarom zelfs per helikopter naar Duitsland, naar Duitse ziekenhuizen gevlogen. We hebben niet voldoende verpleegkundigen om voor zowel de coronapatiënten als de niet-coronapatiënten te zorgen, zegt aldus woordvoerder van de ziekenhuisorganisatie Marijke Darlang. Op de locatie Haarlem Zuid in Hoofddorp blijven de spoedposten wel geopend, benadrukt het ziekenhuis. Bovendien blijft de huisartsenpost op de locatie Haarlem Noord... s'avonds, nachts en in het weekend wel geopend, zoals normaal dat ook het geval is. Wie vanaf maandag spoedeisende zorg nodig heeft en dus naar de locatie Haarlem Zuid moet... is volgens het ziekenhuis maximaal zeven minuten langer onderweg. Voor levensbedreigende situaties moet natuurlijk altijd 112 gebeld worden. Oké, okay, uh, dankjewel uh, voor uh, dat bericht. En uh, zo zijn we alweer aan het uh, einde gekomen van uh, dit uur van Zandvoort op zondag. Zometeen uh, nog één uh, uur lang. Het gedicht van de dag, wil je er alvast uh, wat over verklappen, Abijan? jan ja, het, uh... het gaat erover wat wij het meest gemist hebben in 2020. Ja, dat is ook zo. Dat, dat is, is ook gewoon... zo, maar niet alleen wij, denk ik hoor. Er nee. zijn uh, heel veel mensen die uh, dat, gemist die, uh, dat uh, zeker uh, gemist hebben. Maar we moeten nog even door de zuur appel heen, heen bijten. bijten. Vind je het mooi of niet? Ja, dat doen we. <laughs> Daar hadden we over nagedacht. En zo meteen in het volgende uur Dan uh, zijn we bij je terug. Ik zit nog even een, een plaat op te zoeken, maar ik kan hem even niet vinden. Nou, dan zal ik, zeg ik nog even tegen de mensen die momenteel naar ons zitten te luisteren... via kanaal 40 Ziggo, uh, nou, dat is dus het tv-kanaal... krijgen uh, zo meteen een 20 minuten documentaire te zien over de nieuwjaars... Uh, ja, uh, be, uh, nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. En uh, interviews met Zandvoorters. Om 20 over 4 wordt er dan weer teruggeschakeld naar uh, Zandvoort op zondag. Het is maar even dat u het weet. Ja, dat is uh, de nieuwjaarsfilm uh, die je ook op uh, Facebook uh, kan zien. En uiteraard ook op ons uh, YouTube-kanaal en uh, Facebook-kanaal en de CFM app Dankjewel even voor uh, deze toevoeging, uh, Aubajan. En dan zijn we even voor half vijf gewoon weer terug op tv. Tot zometeen.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 But I ain't hard to make it right. Not long ago. Before I'm in this spot. Everybody's talking.